11 Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Werknemers van Tata Steel in IJmuiden gaan door met hun acties. Vanmorgen vroeg blokkeerden zij de toegangspoorten. na protesten van personeel in de nachtdienst. De poortblokkade is inmiddels voorbij. maar straks om 12 uur volgt een blokkade van de spoorrails op het Tata-terrein. waardoor het vervoer van staal per trein stil komt te liggen. Het personeel protesteert tegen het plotselinge vertrek van de Nederlandse topman Theo Henrar. Volgens het personeel is hij door het Indiase moederbedrijf aan de kant gezet omdat die zich verzetten tegen reorganisaties en ontslagen. De PvdA gaat pas akkoord met het nieuwe coronanoodpakket als de ontslagboete tot 1 september gehandhaafd blijft. Het kabinet wil die boete schrappen, maar PvdA-leider Ascher is in dat geval bang voor heel veel extra ontslagen in heel korte tijd. Hij pleit voor meer bemiddeling naar ander werk. In het eerste noodpakket moesten bedrijven die een vergoeding kregen een boete betalen als ze een werknemer ontsloegen. In het tweede pakket wil het kabinet die ontslagboete schrappen, omdat bedrijven hierdoor verder in problemen kunnen komen. Morgen debatteert de Kamer over het tweede steunpakket. Bij de parlementsverkiezingen in Suriname staat de NDP van president Boutersen op verlies. Oppositiepartij VHP staat op winst en lijkt groter te worden dan de NDP. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld. De verkiezingen in Suriname verliepen rommelig. Zo waren er problemen met stembiljetten en zouden er tientallen gevallen van fraude zijn geconstateerd. De dagelijkse boodschappen doen bij Macro en Sligro is vanaf 1 juni niet meer mogelijk. Vanwege de sluiting van de horeca door de coronacrisis konden mensen sinds 19 maart ook zonder pasje bij de groothandelswinkelen. Nu straks de horeca weer open gaat is de extra openstelling volgens de levensmiddelenbranche niet meer nodig. Het weer vandaag volop zon, het waait nauwelijks en het wordt 21 tot 25 graden op de Wadden iets koeler. De komende dagen blijft het warm en zonnig. Dit was het NOS Journaal.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 Die familie Wild. Uh, Marty deed het al uh, in de jaren 60 en 50, En uh, toen kwamen uh, er twee kids. Die maakten toen de kids in Amerika. En Kim Wild was daar één van. En Ricky was het jongere broertje van Kim. En die zei van, uh, ja, ik uh, wil eigenlijk de muziek in. Maar uh, op een gegeven moment uh, kwam hij met Kim Wild aanzetten. En uh, zo is het uh, liedje Kids in Amerika ontstaan. Maar toen had Kim wel de voorwaarde van als er één iemand uh, het produceert... dan is het mijn kleine broertje wel. En daar uh, stonden de platen bonzen toch een beetje aan van te kijken... dat uh, een 17-jarig snotjochie dat moest gaan doen. Uiteindelijk is dat uh, wel gebeurd. Uh, dat was het begin. Dit was een wat latere uh, hit uh, geweest. View from a Bridge. Er schijnt zelfs ook nog een uh, filmpje opgenomen te zijn... Uh, dat uh, broer en zus uh, zelfs nog in de ondergrond ze ergens... Uh, en een nummer Kids in America akoestisch hebben gespeeld. Uh, dat is allemaal uh, terug uh, te herleiden op een uh, filmpje bij uh, top 2000, de Agogo. En uh, op een gegeven moment uh, deed Kim daar uit de doeken... dat uh, dat, dat wel een beetje uh, ja, iets was om even de ontspanning op te zoeken. Dus toen hadden ze gewoon akoestisch Kids in America daar uh, gespeeld... in die tram of wat is het, metro... Want het was de Engelse ondergrondse. Denk in Londen dat dat, dat uh, plaats heeft uh, gevonden. Het was uh, ook meteen het begin van het tweede uur. Lekker vlot, lekker snel. Dat uh, mag ook wel, want uh, dat is ook de reden. Nou, over vlot en snelheid uh, gesproken. Een uur geleden, vlak voordat uh, deze officiële uitzending uh, begon... had ik iets uh, gepakt van A Flock of Seagulls. Die band is uh, eigenlijk uit Liverpool afkomstig. Daar heb ik wat mee, met die stad. Dat heeft ook weer te maken omdat mijn oudste zus daar in de buurt heeft uh, gewoond. En omdat die stad natuurlijk een enorme geschiedenis heeft... als het uh, gaat om voetbal en muziek. Dus uh, dat, uh, dat is wel heel, heel erg uh, nadrukkelijk aanwezig. Er zijn nog meer mensen uh, die eruit... Uh ...komen namelijk uh, Frankie Goes to Hollywood... ...maar het allerbekendste is natuurlijk de Beatles. Maar uh, A Flock of Seagulls was uh, ook een band uit Liverpool. En uh, die brachten toch een beetje aparte, alternatieve muziek. En uh, daarmee werden ze ineens ontdekt met een uh, video door MTV. Dat gebeurde in de jaren tachtig met het nummer I Ran. En uh, toen kwam er uh, jaren later kwam er een een of andere discjockey... Uh, ...Jeroen van Inkel. En die dacht op een gegeven moment, ik ga wat... Uh, wat Racewagens, uh, geluid, of geluid van racewagens toevoegen aan bestaande muziekstukken. Dat, dat had hij hier gedaan. Dat heeft hij ook bij RN uh, gedaan. Gisteren dacht ik bij de introductie van Erik van den Burg... Van, nou, de man haalt van snelheid... dus ik uh, moet dat uh, opnametje van Jeroen van Inkel zien te vinden. Mooi niet. Ja, dus uh, dan blijft er maar één ding over. Ik moet zelf maar iets in elkaar gaan uh, flansen. Nou ja, het is... Denk ik redelijk gelukt. Alhoewel ik dus natuurlijk niet in de voetsporen van Jeroen van Inkel kan treden. Want er is er maar één van. En dat is Jeroen van Inkel zelf. En ik heet uh, gewoon Jaap Koper. En ik uh, doe een programma bij ZFM Zandvoort tussen 10 en 12. Maar uh, er zit een geluid van een Ver Ferrari V12. De laatste die, uh, die gemaakt is. Ik denk ergens in het midden uh, van de jaren 90. Die heb ik hier uh, verwerkt in dat uh, nummer van uh, Vlak van of Seagulls. Nou, ik zou zeggen luister zelf maar. Het begint ook meteen al met die Ferrari. Hoor maar zelf, hoor. Moving. Cause I'm bound to drift to one Though I'm gone, gone You don't have to worry long, no, no As long as I can see the light This feeling won't leave me alone Dit komt uit Zwolle, heet Lizzie's Lion. Uh, ze maken ook uh, eigen uh, materiaal hoor. Maar dit hebben ze gewoon, uh, eigenlijk uh, los van elkaar. Hebben ze op een gegeven moment een aantal stukken uh, gespeeld. Uh, dit is van Creedence Clearwater Revival. Maar dat, dat had uh, de echte muziekkenners wel uh, in de gaten gehad. Long as I can see the light. Dan moet je je voorstellen, de drummer doet wat. Uh, de gitarist doet wat. En uh, de frontvrouw uh, Monique Mol doet ook wat. En dan uh, komt dat allemaal bij elkaar samen en dan uh, moet je dat uh, afmixen en dan komt er een, uh, ja, een, een, een cover uit. En dat is dan dit uh, geworden. En dat is de reden waarom uh, we dus ook uh, de quarantainesessies uh, hier en daar nog uh, wat uh, tussendoor uh, laten horen van uh, muzikaal Nederland. En dan wel de onderstroom in dit uh, geval. Elyseas Line is een van die bands uit die onderstroom. Uh, ze maken totaal andere muziek, maar ook, ik zeg nogmaals, eigen materiaal maken ze ook. Dus uh, denk nou niet dat het een stelletje kneuzen zijn. Nee, dat zijn ze dus niet. A Vlog of Seagulls en Iron So Far Away, hoorde je daarvoor. Dat was een uh, eigen gemaakte mixje met een Ferrari V12 geluid. Tussendoor niet hinderlijk uh, steeds. Uh, tussendoor dat... Uh, door het hele nummer dat je die Ferrari er uh, doorheen hoort. Nee, ik heb het uh, subtiel ergens verwerkt. Uh, dat uh, heeft uh, Jeroen van Inkel destijds ook gedaan bij dat nummer. Uh, maar dan wel in een hele andere vorm. Maar goed, uh, ik ga weer even lekker naar de jaren 70 weer. Want uh, ze hadden daar eigenlijk ook best nog wel uh, goede groepen rondlopen. Uh, ik weet dat uh, een, uh, er een dorp is in Nederland die zeer muzikaal is. Daar komen de Nick en Simons en zo vandaan. Maar in een Roemrucht uh, verleden hadden we natuurlijk ook nog de Cats. En die gaan we nu ook even fijn draaien. maar dat heet uh, Be My Day. Nou, dat is het zeker tot op dit moment.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 Shine on, let your light shine on And I will sail on home Singing la la la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 We werden er ook uh, gewoon uh, na de jaren 70. Er zijn echt uh, ver, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, verstokte muziekliefhebbers. Die zijn blijven steken ergens in de halverwege de jaren 70. En die zeiden uh, daarna is er gewoon meuk uitgebracht. Nee, ben ik het totaal niet mee eens. Want uh, er uh, zijn wel degelijk uh, lekkere frisse nummers. En dit was er een van: Rosella was dat. Met uh, Everybody's Free to Feel Good. En uh, daarvoor. Ah, dat is een echte lekkere klassieker. The Cats and Be My Day. Dus uh, dat zit wel goed, denk ik, hier uh, bij de Zandvoortse Omroep. Vijf voor half twaalf. Uh, nog eentje gaan we er doen. En dan gaan we Mick Boskamp uh, er weer eens even bij halen. Uh, gisteren kwam hij spontaan even gewoon binnen zitten. Dan moet je dus uh, allerlei dingen met uh, poetsdoekjes en werk allemaal wat uh, doen. Maar nu uh, zit hij gewoon veilig uh, ergens uh, achter een uh, bureau. Want hij is ook uh, druk uh, bezig. Hij heeft een aantal media die hij in de lucht moet houden slotte een hardwerkende ZZP'er... maar hij heeft voor ons nog tijd vrijgemaakt. En toevallig zit er een item in... wat hij gaat behandelen, dat heb ik ook gelezen. Dus daar gaan we het nog wel even over hebben. Dus dat komt straks wel te sprake. Nu, tijd voor weer... uit, uh, muziek, uit de muzikale onderstroom van Nederland. De man komt uit Leiden... is al opgepikt door 3 voor 12... de regionale 3 voor 12 platformen. En hij is ook hier bij ons... in de studio geweest mella, mella een deelnemer uit de Rob Agda wordt. En dit is het laatste werk wat hij heeft achtergelaten. On the road. You fall asleep on the road again. I'll lay you to rest in my arms. And we will find a way. To get ourselves right out of this place. For so long we've been moving against the wind. I think we should get off the path. Just wait till the morning. Like a drug that we've overused, doesn't it? And life keeps dropping us off on a road where we've never been, doesn't it? Oh, I wish you could see what I mean. to rest in Een keer in de zoveel tijd komt er gewoon een echte radioplaatje voorbij. En uh, dit is er zo eentje. Hoewel uh, deze dus nog uh, wel wat uh, extra steun verdient. En daar zijn wij dan voor als uh, lokale omroep. Om dat uh, natuurlijk uh, vorm te geven. Mellen was dat met On The Road. En uh, het is inmiddels bijna half twaalf uh, geworden. En uh, normaal gesproken doet uh, Ben Zonneveld de groeten. Maar dat doet hij tegenwoordig niet meer. Want Ben staat tegenwoordig balletjes uh, te slaan op uh, de golfbaan. En we hadden een ander item uh, dat altijd uh, om kwart over elf uh, zat. Maar dat hebben we naar, voren, of, uh, naar achteren gezet. Uh, zodat Mick Boskamp zijn vaste bijdrage nu om half twaalf doet. Uh, goedemorgen, Mick. Goedemorgen Jaap. Ja? Mag ik één dingetje even tegen je zeggen? Ja. Uh, gisteren werd ik gebeld door iemand die ik een hele tijd niet gezien had. Ja. En aan de telefoon, die zei van: Je bent een beetje aangekomen Boskamp. Oh. Ik zeg: Hoe weet jij dat dan? Hij zegt: Dat heb ik gezien uh, via de webcam op. Uh, op pot, op pot. Je kan ook niks meer doen hè? Je kan ook niks niet... meer doen. Weet je, ik dacht bij mezelf: Wat is dat nou? Ja, ja dat ja. is weet je. Dus ik, als ik voor langskom, langs kom dan zou ik er even rekening mee houden. Ah ja. Dat maar... <laughs> nou, we doen we doen het net zoals we doen het net de mijn als... cor corset even voor. <laughs> Ja, we doen, het, we, doen het, we, doen het, we doen het nog anders. Je, je hebt tegenwoordig, dat is jouw Bierenpoot ooit geweest. Uh, was er was ooit ook eens een keer hier een kunstfestijn geweest. En uh, zij hadden op een gegeven moment, jouw Bierenpoot was van de Stichting Classic Concerts. En die hadden tegelijkertijd met dat kunststherkus, was met een hele hoop muziek en weet ik allemaal wat, hadden zij van de Stichting Classic Concerts een, ja, een, een uitvoering in, het, in, het, in de kerk. En toen zei hij, uh, om dat probleem te verhelpen, dan weet je wat je met een papegaai moet doen. Dan moet je Over die kooi moet je ...in een doek hangen. Datzelfde geldt ook voor een webcam. Zo kan je dat ook uh, aanpakken. Ja, misschien kom ik dan gewoon met een de binnen. Goed. Ik zag uh, iets... Uh, ...dat je de krant erin gedoken bent. En toevallig ja. heb ik dat ook gelezen. Uh, het gaat over een een of andere... recensent. En toen vond ik uh, zo'n... bizar verhaal. Ik denk, wat gaat die man... ...allemaal doen? <laughs> Maar daar komen, we, daar komen we zo meteen op, want, oh. want wat ik wat ik. Oh. <laughs> maar wat ik eigenlijk wil zeggen, wat me opvalt, omdat ja. ik, hè, ik was gisteren bij uh, live in de uitzending. Mm -hmm. En toen hebben we afgesproken dat we voorlopig even niet over corona zouden praten. Nee. En weet je wat me dan opvalt, Jaap, is ja. dat er bijna geen nieuws is. Weet je, en, ik bedoel, een, een hondje om bizarre reden gedumpt in prullenbak uh, lees ik dan. Hè? Dat is dus ja. heel vervelend, en uh, naar. Ja. Maar dat, zijn, dat is een beetje het, het niveau van de nieuwtjes... die, die om dat, dat coronanieuws heen wordt, wordt, ja. wordt, wordt, wordt gelegd. Ja. Ja, ik vind dat heel mager. Ik vind het heel raar ook eigenlijk. Ja. Is het in de wereld toch meer als corona. Kijk, en nu kan je een bruggetje maken naar uh, oh. Arjan Peters. Nou goed, dan uh, ga ik naar Arjan Peters toe. Want uh, dat was uh, de man uh, waar het over gaat. Hè? Want ik, uh, ik las dat. En uh, ja. jij hebt het ook gelezen. En, ik heb het ook gelezen. En, uh, en ik, ik, ik, ik wist niet wat ik las. Ik denk, wat, wat, wat is dit voor een oen die dat, uh, die dat zo op die manier doet? Nou, hij is dus even, eventjes op non-actief gesteld... Om, om, vanwege het feit dat hij contact opneemt met de schrijfsters... dat zijn ook geen schrijvers, hè? Nee, schrijfsters. De schrijvers van, van, van, van boeken ja. die hij recenseert. En, en hij neemt, voordat de recensie geplaatst is... neemt hij contact met ze op, want dat bleek uit een, uit een, uit een stuk... dat hij tegen een schrijfster gezegd had van... Uh, ik ga je boek recenseren, zo morgen gaan lunchen? Uh -huh. ja, en dat is natuurlijk dat, dat klopt niet helemaal, hè? Nee. Want... Want ik bedoel je, je A ah, moet je natuurlijk als resistent en zeker voor de volkskrant. Kijk, bij mij is het even anders. Ik, eh, ik ben ook, ik ben niet echt een, en ja, ik, ik recenseer wel dingen. Maar ik ben een ik ben een heel ander soort Ik ben een verhalenverteller. Weet je. Ja, ja, ja. Als je, je boekenresistent bent voor van voor de volkskrant, hè, waar mensen dus echt gewoon hun boeken ook op kopen, hè, of iemand ja. het mooi vindt of niet, dan, dan ga je er geen contact zoeken met, met, met, met de auteurs natuurlijk. Nee. En helemaal niet met waar je ook nog, die, die eigenlijk op een, uh, zeg maar, ik ga je boek registreren, wil je met me lunchen ja, dan, dan, <laughs> dit is bijna, bijna, bijna, bijna me too, hè, want, ja, ja. als vrouw kun je daar, uh, je, je wordt eigenlijk gedwongen om ja te zeggen, natuurlijk, ja. niet echt, ja. hè, want, uh, we, we moeten het ook niet eng maken, maar het is natuurlijk, het klopt niet, kijk, bij mij was het vroeger anders bij Playboy. Want daar waren de vrouwen zelfs beleerd Als je niet met ze geen lunch. <lacht> nu nee. was het echt de andere kant op. Maar ja. dat was natuurlijk om, om andere redenen ook. Uh -huh. Maar het is. Het ik is, het is, het was echt dat ik dacht van. Ah dat kan toch helemaal niet. Nee. Als dat zoiets. Ja. Weet je, want dat is ook zoiets hè. Ja. Ik bedoel uh, het, het wordt onderzocht. En het is natuurlijk wel, wel heel, heel uh, ja, uh, lullig. Mag ik wel zeggen. Ja. Om dan. Om dan uh, we hebben het erover. En tegelijkertijd heb ik ook een beetje zo van. Ja moeten we dat wel doen, weet je, wat erover hebben. Want hè, iemand is onschuldig dat het tegendeel bewezen is. En als het nog onderzocht wordt, ja, misschien komt er naar voren... Dat, dat het allemaal een beetje overtrokken is. Dat kan ook. Dat kan ook, ja. Maar uh, het is natuurlijk wel uh, waar... ja, dan, dan zeggen er altijd weer mensen, waar roken dus... ja, is vuur. Ja, dat is wel waar. Ah, ja. ook, uh. dus, dus, dan, dan, dus dan hangt dan altijd wel weer een zweem van, van, uh, van een luchtje eromheen... of wat dan ook... Ja. Dus ja, ik, ik las dat ook. Ik denk, ja, uh, dan ben je een geslachthebbende recensent. En dan ga je, uh, ga je dit soort dingen doen. En dan denk ik, ja, dan. Ja, dat echt... Ik zat dan zat ik het te lezen. Dus... Ja, dit is echt, echt heel dom, is het ook. en Het ja. is ook een beetje zo van: ja, ja. Nou ja, ik ga niets over mannen zeggen en vrouwen, en, en want dan, dan gaan we weer, we begeven ook een heel, heel ander pad. Zullen we het niet, niet doen? Uh, nee, maar, nee, maar dus, nee, we begeven ons wel op het pad van de mannen en de vrouwen, en het, ja. het, contact, het fysieke contact dat ze met elkaar kunnen hebben, ja. want uh, in diezelfde voorstand, wat toch misschien op dit moment wel een interessante krant is, omdat daar niet die, uh, die, uh, die hond in een prullenbakje gevonden verhaal op staat, uh -huh. uh, uh, is een, een mooi stuk geweest, hè? was over dat slimme speeltjes, eh, de seksspeeltjes, ja. uh, die, uh, die vinden de weg naar, uh, naar partners die verwijderd zijn van elkaar. Hmm. En via webcam en via internet en via de, de, de techniek kan je dus uh, uh, bij wijze van spreken uh, uh, uh, vrij op afstand met elkaar. Is dat zo? Ja, dat is echt wel serieus. Je kan dus ja. een, een, een dildo, mag ik het wel zeggen toch? Ja, tuurlijk. Die kan, die kan, je, die kan je dus op afstand bedienen. Dus, dus, en dan, wat, wat, wat, wat ook bizar is, hè? De, de, de betaling van de kijker die wordt er omgezet in een signaal. Ja. Zeg maar het signaal van de dildo. En, en hoe hoger het bedrag, hoe heftiger de vibraties. Dus als je dus bijvoorbeeld stel dat je 10.000 euro wil betalen... dan kan je je partner... Kan je naar de maan laten ja Ik vind het... een bizar verhaal. Ik, ik geef ook gelijk meteen Jelmer... meteen ook toestemming uh, om de volgende keer... het uh, ook over dit soort onderwerpen te hebben. Want hij had het al eens een keer eerder gehad. En daar heb ik wat over gezegd met mijn Puriteinse kop. Maar uh, nu uh, kom jij met dit verhaal... en dan zit Jelmer thuis zeggen... Ja, en ik dan? Ik zeg ja, nou, bij deze Jelmer... als je zit te luisteren, morgen of uh, volgende week... Mag je, het, uh, mag je het ook doen. Dus... Uh, ja, Mag je ook zo'n dus onderwerp aankaarten? Dus uh, ik. Uh, ik dat laten sponsoren door, door zo'n bedrijf. Oh, is dat? Uh, uh, nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar goed, uh, nou, die jongens die hadden vorige week hadden zij een onderwerp. Ook daarover. Ook, ook over iets. En uh, ja, toen had ik ook zoiets van: uh, wacht even, weet je. Maar nu begin jij over dit onderwerp. En dan denk ik, ja, dan moet ik uh, gelijke monniken, gelijke kappen. Dus uh, dan, uh, dan denk ik. Dus ik zit nu een beetje met zweet op mijn voorhoofd... ...zit ik, ik dit verhaal ja, ik van je ja, aan ik, te horen. Maar je, je wordt ook... Ik, ik, als ik dat van voor had geweten, ja... ...dat ja. heb een ander nieuwtje gemaakt? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, aan, ik, ga, ik, ik, ga, ik ga niet vooraf, uh, vooraf uh, bepalen... ...wat jij uh, wel en wat je niet moet zeggen. We leven niet in een uh, dictatuur. We leven hier in een vrij land. Dus, uh, ja. ja. Lees, is, is, nou, dan mag ik toch even iets over zeggen wat je nu zegt? Ja. Want, uh, uh, je weet het, hè. De, de, de, de, de conspiracy theories. Ach, alweer? He, he, he, he, he, anderhalve, me, anderhalve meter economie, anderhalve, he, he, he, he, ja? normaal. Ik weet niet of we in zo'n vrij land leven nog steeds, ja, eerlijk gezegd. Oh, je, jij, jij vindt van niet? Nou, ik, heb, ik, zet er, ik zet er mijn vraagtekens bij, eerlijk gezegd. Want, kijk, ook vandaag ook weer, maar de, waarschijnlijk is dat ook omdat het sensationeel is, ik zei het al tegen je, er is dus weinig gewoon nieuws te vinden. Hm. Ik ben steeds bezig met, met leuke stukken, maar het gaat alleen maar over corona, corona. Corona. Ja. En vandaag ook weer. Dan zie je een foto van hm. mensen uh, in een park. Hm. En dan staat er weer zo'n waarschuwende kop van corona kan zomaar weer terugkomen. Dan denk bij mezelf, ja, maar zet er een andere foto bij. Want 1 juni gaat de terrassen terras open. Ja. En, dat, en, en ik denk, weet je, alles wat ik lees in op. En, en Maurice de Hond die is... Ja, die heeft het ook geïntroduceerd, zeg maar. Ja. In de buitenlucht kan je nou eens ja. Nauwelijk. nou, nou, ja, het nauwelijks oplopen. Nauwelijks. Dat is er ook over gehad, weet je. Ja. Uh, dat hadden we gisteren nog over. Uh, voor de mensen die dat willen zien... Café Veldsmerts een gesprek tussen Marius de Hond en Pim van Galen. Uh, het is... Uh... Ja, niet mainstream media, maar wel uh, door, uh, door een gerenommeerde journalist... die je uh, even aan de tand gevoeld die Maurice de Hond. Dus ik vind, uh, eerlijk gezegd, dat je dat dan mag uh, melden. En bovendien heeft de man een afwijkende mening. En die moet je zeker horen in deze tijd, vind ik. Dus, maar goed. Uh, morgen uh, zullen we dan uh, elkaar weer spreken? Of heb je nog iets waarvan je zegt... Nou, ik... nee, nee, nee, nee, ja, ik, heb, ik ben... Uh, ik ben uh, het, is, het is lekker weer. Het is de uh, Zandvoort... Uh... Het is weer voor een mooie wandeling of zo. Een strandwandeling, dat raad ik uh -huh. hier aan. Ja. Mooie wandeling in de duinen. Want ja, als, je, als je ergens woont... dan vergeet je vaak hoe mooi het eigenlijk is. Hè? Ja. En duinen, joh, echt hier. Weet je, ik woon in de Keesomstraat. Als ik de deur uit, uh, uitstap... dan kan ik rechtstreeks de duin instappen. Ja. Het is eigenlijk wel een enorme zegen om hier te wonen. Ik geloof het ook wel. Uh, voor mij geldt het een beetje hetzelfde verhaal. Ik hoef ook niet zo ver te lopen om de duin in te kunnen wandelen. Dus... Uh, ja, nou, jongen, iets, iets beetje morgen. Is goed. Uh, Mink Boskamp uh, was dat uh, weer verder even met Nederlandstalig werk. Dit is Tols met zeven knopen. Thank you.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 Oh wow. Mac en Everywhere. Het is ruim kwart voor twaalf inmiddels al geweest hier uh, op deze dinsdagmorgen, want dat is het, 26 mei. Uh, over Fleetwood Mac gesproken, nou ja, uh, Lindsay Buckingham, die maakt uh, al geen deel meer uit uh, van de band. Die is uh, gewoon ontslagen door Mick Fleetwood, de grondlegger van de band. Uh, niet alleen uh, hij, maar uh, ze vonden het uh, een lastpak. En op een gegeven moment waren ze er wel heel erg klaar mee. En toen hebben ze gezegd, nou, uh, opduvelen uh, en uh, nooit meer terugkomen. Dus wat dat gaat in goed overleg, zeggen ze dan ook nog. Goed, daarvoor hoorde je zeven knopen van TOLS. Uh, zijn stem doet nog maar wel eens denken aan Boudewijn de Groot. Uh, Daan van Beijers schuilt achter TOLS. En uh, dit was, dat nummer was uit uh, 2018. En dit is ook uh, een uh, beetje uit die periode. En dat was Joe Martius in dat jaar, 2018, ook dit nummer uitgebracht. En dat nummer dat heet Monsters. Nederlandse bands hadden dat uh, bewijst deze band wel. Uh, uh, deze band uh, heeft een periode van 12 jaar uh, beslagen. 63 is het ontstaan uit de uh, White Shoes en uiteindelijk uh, werd het de uh, Shoes. Uit, zoals een uh, dj uit uh, die tijd uh, zei. Uit Sjoesterwoude. Dat is Zoeterwoude Daar komen ze vandaan. De Shoes. Want dat uh, is de, de band. En uh, ze hadden een dubbele a-kant nog ergens in uh, de jaren 80 uitgebracht. Osaka en dit nummer. Um, de groep die bestond uit Theo van S. Wim van, Hul, Wim van huis moet ik zeggen. Jan Versteegen en Henk Versteegen. Dat zijn volgens mij twee broers. En uh, ze hebben toch best wel uh, de nodige hits uh, gehad in uh, de jaren 60. Ik zei al. Osaka en deze. Maar ook uh, nog een aantal andere nummers uh, die uh, het levenslicht hebben uh, gezien: uh, standing and staring, uh, peace and privacy. Iets wat uh, minder bekend, maar goed: uh, dat zijn. Uh, no money for the roses is. Uh, vind ik nog wel redelijk in het gehoor klinken, wat dat er gaat. Ik ken, hem, ik ken hem nog. Ik ga hem niet hier fluiten voor de radio... want dan wordt het echt heel erg ellendig in dat overzicht. Maar goed, het is een rijk verleden... wat wij hier aan Nederlandse muziek hebben liggen, wat dat er gaat. Het zit er weer op en dat betekent dat ik er weer een eind aan brei... wat deze uitzendingen betreft. Morgen zijn we er weer, tenminste ik dan... Uh, met een uh, woensdagversie. Ik weet niet uh, wat ik uh, dan nog uh, erin zou moeten proppen uh, en uh, melden. Maar goed, dat, uh, dat is aan mij. Want er moet natuurlijk uh, het een en ander in zitten. Ik zei al, uh, er zit altijd een kop in een staart. Ook uh, wat betreft uh, dit, dit hele verhaal, waar, uh, de tijd waarin we zitten. En mensen, je merkt het al, het worden, ze worden ongeduldiger. Maar toch wordt er gevraagd om de enige geduld in acht te blijven nemen. Want anders dan wordt het uh, gewoon uien. En we willen toch niet weer een beetje terug naar uh, de tijd uh, van maart en april... dat we dus bijna niks meer uh, konden doen. Dus om het optimisme toch nog enigszins uh, wat uh, te laten klinken... Uh, vanuit de, de, deze studio uit uh, de Zandvoertselproep... is het Harvard Jones. Tot morgen. Dag. From the things we plant, us we're clinging to the things we pride.